La camisa me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 En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dit is Ondertuig Nederwit met het NOS Journaal. Bij het Staples Center in Los Angeles begint rond deze tijd de herdenking van Michael Jackson. Voorafgaand aan de herdenking was er een besloten dienst met familie en vrienden op een begraafplaats in Los Angeles. Ongeveer een half uur geleden vertrok een wagen met het lichaam van Michael Jackson naar het stadion. De popster ligt in een gouden kist. Tijdens de herdenking zijn er optredens van bekende zangers en zangeressen. Zo zal Mariah Carey het nummer I'll Be There zingen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijke optreden van allerlei artiesten. Ze zullen We Are The World zingen, dat door Michael Jackson is geschreven. Rond het Staples Center hebben zich zo'n 50.000 fans verzameld. Dat is minder dan verwacht. De herdenking wordt over de hele wereld uitgezonden en is live te volgen via Nederland 3 en Radio 2. De oorzaak van de economische crisis ligt in blinde hebzucht en het najagen van winst als doel op zich. Dat schrijft Paus Benedictus in zijn derde encycliek met als titel Liefde in waarheid. De leider van de Rooms-Katholieke Kerk pleit in zijn boodschap voor een nieuwe ethiek in de financiële wereld. Ook wil hij een grotere rol voor de Verenigde Naties om mee te helpen aan een eerlijke verdeling van welvaart en voedsel in de wereld. In de ploegentijdrit in de Tour de France heeft Lens Armstrong net naast de gele trui gegrepen. De Zwitser Fabian Cancelara blijft in het geel, maar zijn voorsprong is geschonken tot minder dan 1 seconde. Daar staan haar ploeg van Armstrong rond vandaag de ploegentijdrit met een voorsprong van 40 seconden op het saxo team van Cancelara. Dan het weer in het oosten- en onweersbuien, elders overwegend droog. Maximaal rond 20 graden. Ook morgen koel en wisselvallig. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee. Zandvoort de zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken.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 Kom op je enz en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 Kijk, wat ay, is een ay, ay, Het is een een mooie dag. Het is een mooie dag. Het een mooie dag. Het is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 ¡La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 En dat, uh, wij hebben het idee dat uh, dat heel plezierig werkt. Het, is, uh, het enige is dat je dan af en toe zelf je drankje moet halen, maar ook dat uh, werkt gewoon heel goed voor ons. We hebben een hoop vaste mensen, en net als al alle andere tenten natuurlijk. Maar daardoor draai je het voorjaar en najaar ook gewoon lekker door. Want die zien uh, het uh, relaxte sfeertje daarvan wel uh, in. De klant kan zelf uh, bepalen wanneer die wat haalt. En uh, voor jullie scheelt het misschien ook wel personeel of lijkt dat zo? Ja, dat scheelt zeker met personeel. Kijk, op zo'n moment als nu, vandaag, dan opeens is het mooi weer. En je hebt niet iedereen staan. Nou ja, daar kan je er wel heel erg makkelijk op inspelen. En het zorgt ook uh, voor een bepaald soort publiek. Het, ik hou niet van het publiek wat knipt met zijn vingers en verwacht dat uh, klant is koning. Ja, die tijd hebben we een beetje gehad. We zijn allemaal hard aan het werk. En uh, het gaat erom dat je iemand een, een, een fijne avond...